Doreen Bouwman met het NOS Journaal. In Den Haag zijn nu ook de stemmen van Nederlanders in het buitenland geteld. D66 blijft de grootste partij, maar krijgt geen extra zetel en blijft staan op 26 zetels. Dat heeft persbureau ANP berekend. Bij de briefstemmers is GroenLinks PvdA de grootste geworden. Die partij kreeg ruim 25.000 van de bijna 87.000 briefstemmen.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 De feministische beweging Dolomina heeft de Joker smit prijs gewonnen. De regeringsprijs voor de emancipatie van vrouwen... werd vandaag uitgereikt door demissionair staatssecretaris Koen Bekking. Dolomina werd al in de jaren zeventig opgericht... maar heeft zichzelf opnieuw uitgevonden... en op bewonderenswaardige manieren actie gevoerd... voor veiligheid van vrouwen op straat, had dus de staatssecretaris. De winnaars krijgen een beeld en een geldbedrag van 10.000 euro. En de Amerikaanse rechtbank heeft een schikking afgewezen in een zaak van een begrafenisondernemer. Die zou 191 lichamen hebben gedumpt. Het uitvaartcentrum gaf nabestaanden nep als mee in plaats van de stoffelijke arresten van hun overleden familieleden. De lichamen lieten ze achter in een gebouw. In de schikking was een gevangenisstraf van 15 tot 20 jaar afgesproken... maar de rechter vond die straf te laag gezien het leed dat er bij nabestaanden was veroorzaakt. Het is heel ongebruikelijk dat een rechter een schikkingsvoorstel afwijst. Het weer. Vanavond en vannacht hier en daar nog wat motregen. Een minima rond 11 graden. Morgen eerst grijs, maar in de loop van de dag vaker zon. En het wordt een graad of 15. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Play it loud.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 ...interview vanavond met Yvette Ophelia, de zangeres... ...en Kees van Ooyen van de symfonische metalband Lithium, ...over hun onlangs op 1 november debuut... Uh, ge, ne, ...onlangs debuut, langspeler, sorry, Strangers Paradise... ...op 1 november dus uitgebracht, die ik vanavond in zijn geheel laat horen. Ik praat met hen over de nummers op het album en hoe het tot stand is gekomen. Welkom terug dit tweede uur en uh, nogmaals dank dat jullie uh, me te woord willen staan vanavond. Ja, yes. We zijn inmiddels bij de laatste drie nummers aanbeland. We hebben zojuist nummertje 8 gehoord. Dat nummer heet Idelet of Idelet, als ik het goed uitspreek. Ja, uh, Ja, maar alle twee doet het. Mag allebei, <laughs> maakt niet uit. <laughs> de titel idolet klinkt als een naam. Wat, wat is het verhaal hierachter? Uh, idolet is, is gebaseerd op uh, Idleet van Buren. Uh, Oké. Okay. Iedereen van Beuren was de vrouw van Johannes Calvin. Oké. Okay. En Johannes Calvin is. Uh, ik weet niet of mensen dat weten, maar dat was een beetje de grondlegger van het protestantisme in Nederland. Oké, okay, nee, ik ken hem niet. En, en te veel naar het de te willen trekken, is het Calvinisme, uh, yeah. dus wat genoemd is naar Kalfijn, is natuurlijk ook wel typisch echt een Nederlands dingetje. Van, uh, nou, één koekje... dan gaat het over in de kast. Ja. Yeah. En. Uh, hoe zeggen ze het altijd? Uh, dat altijd? Uh... Ik vind het klinkt net alsof jij heel gelopig bent. Uh, ja. Het is juist <laughs> niet totaal. Totaal, totaal, totaal, totaal niet. niet. Nee. Allemaal, allemaal protestmuziek. <laughs> ja, <laughs> protest tegen de religie, zeg maar. Soort oh. van. Ja. Uh, het nummer heeft ook een warme, maar melancholische toon. Uh, welke emotie wil jullie de luisteraar laten voelen? Nou ja, dat klopt wel dat, dat, dat er inderdaad die toon erin zit, mm -hmm. eh, want het, het gaat een beetje over, over het Calvinisme en mm -hmm. wat dat komt met, vooral in Nederland is dat, yeah. is dat heel erg. En het heeft een beetje zo'n wals uh, van, van te. Uh, en van, nou ja, de haal de kurk van de fles van, we nemen er nog een, yeah. van het mag, het is ook een soort bevrijding, ja, juist precies. van het Calvinisme, zeg maar. Yeah. Okay. Van, het is toch vaak van, doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Precies, ja. En het me is een beetje van, nou, laten we vooral heel gek doen. Ja. Nee, zo is maar het. Maar eigenlijk, de, te hm? de tekst is eigenlijk het tegenovergestelde, toch, Kees? In de zin van, het gaat juist over hoe onderdrukkend het juist is. in in genieten van dingen. En, en uh, ja, dat je die Calvinistische houding van... Uh, ja, precies. Ja. ja. Oké. Okay. Yes. Alle, en dan gaan we nu door naar nummertje 9. Uh, uh, de titel Zodiac, uh, een astrologische titel. Het verwijst denk ik naar sterrenbeelden en symboliek. Als ik nu, staat het nummer ook voor iets astrologisch? Of is het een metafoor voor karakter en lot? Ja, wat, wat vind jij hier even? <laughs> ja, het nummer gaat eigenlijk vooral over, uh, over zelfbeeld. Zeg maar het beeld dat je van jezelf hebt, het beeld dat mm -hmm. andere, wat andere mensen van je hebben. Mm -hmm. en, uh, en ik denk dat het sterrenbeeld ook slaat op hè, dat sommige mensen die, die onttrekken daar heel veel waarde aan. Maar, oh Dat zegt dus iets over, maar ik ben dus zo, want ik ben vier, dus ik ben zo. Mm -hmm. Ik denk dat het daar uh, ook gaat. Kees, okay, klopt dat zo? Uh, even... ja, ja, ja. Ja. ja, zo en klopt dit het. En uh, dit is voor ons wel een beetje een uh, favoriet nummer. Het dus ja. is op tempo, dus ik vind het heel lekker om te spelen. Oké. Okay. Dus ook... En uh, die, die, die vorige was trouwens ook wel grappig van Idle mm -hmm. Die noemen we ook wel Co Cora van Mora door dat oh. <laughs> reprijntje. Oh ja. Dat je het helemaal zo gehoord hebt. Nee, het is me niet opgevallen. <laughs> dan ga ik dan nog even terugluisteren. luisteren. <laughs> Dat is wel weer grappig, ja. Zo zitten er allemaal easter eggs verstopt in de muziek, zeg maar. Ja. Grappig. Ja, <laughs> ik uh, ga hem ja, zeker nog ik even van, ja. ja, nee, dat is, dat is altijd alleen maar leuk, juist. <laughs> uh, nee, muzikaal uh, klinkt is dus zo erg, erg krachtig en melodieus, hè? Je zei het al, een krachtig uh, nummer. Hoe hebben jullie de balans gevonden tussen uh, het symfonische en het metal element? Uh, ja. ja, dat weet ik. Dat moet de luisteraar zelf bepalen Of hij die balans inderdaad... <laughs> of heeft. die balans inderdaad Ja, oké. Okay. Nou, we gaan hem lekker draaien. En dan gaan we aansluitend naar jullie laatste single luisteren. Through my hands. En dat is ook het laatste nummer van vanavond. Voor jullie dan in ieder geval. Maar daar komen we straks over op terug. Dus tot zo! Zodiac, je hoorde dat dus net. Uh, dan zijn we alweer aangekomen aan het laatste nummer op het album. En uh, bijna aan het einde van ons interview. Uh, Through My Hands heet het nummer. is een, uh, een power ballad. En hiervan hebben jullie onlangs een, een videoclip uh, uitgebracht. Een mooi slotnummer. Waarom besloten jullie van dit nummer een uh, clip uit te brengen? En, en wat betekent Through My Hands voor jullie? Ja, het is. Uh... <coughs> ik had die test uh, al eerder uh, geschreven. En uh, het gaat eigenlijk over de. Ja. Ik, ik, ik heb datzelfde als dat je in de natuur bent, bijvoorbeeld. Dan zie je zo: ben je ergens bij een mooie rotskust En dan slaan die golven zo mm -hmm. op de stenen. Of van die kleine geluksmomentjes. Mm -hmm. dan denk ik, wauw, wat mooi. Ja. ja. En uh, dus dat zit erin. En dan, okay. Maar ook dat die geluksmomentjes eigenlijk altijd tijdelijk gaan. Dus het, het zijn, zeg maar. Je wil het graag vasthouden. Dat, dat dat gevoel, maar het gaat altijd weer weg. Dus een beetje bittersweet eigenlijk. Ja, precies. want De titel suggereert ook dat er iets door je heen uh, stroomt, zeg maar. Dus dat geluk, hè. Maar ook uh, uit je handen glipt, of dat niet? Ja, ja, ja, ja uit wel. je handen glipt. Eigenlijk. Ja, precies. Ja. En, en welke boodschap willen jullie de luisteraar meegeven bij dit laatste nummer? Uh, ja, het is niet echt meer Sorry? Like van meer en ja. Nee, het, het heeft niet echt een, een, een, een, een boodschap aan nee. want Het is meer een soort beleving ja. die misschien herkenbaar is. Mm -hmm. En het was ook eigenlijk. Het de, de, de, de, tot stand komen van de, van de video was eigenlijk wel, wel grappig. Omdat um, we hadden eerder die andere clip laten maken. Mm -hmm. En uh, nu dachten we van: ja, we, we hebben niet zoveel geld om nee. <laughs> nog te maken. Kunnen we niet zelf één maken? Ja. En hiervan hadden we wel al een beeld, uh, beeld, ja, had we wel een beeld bij hoe we dat zouden kunnen doen. Uh -huh. En uh, ja, hier vlakbij heb je de Oostenrijkse bos en Senne, een prachtig bos. Yeah. Dus toen zijn Kees en ik gewoon samen het bos ingegaan, uh, een klein stiekertje en uh, hij met de met uh, het telefoon en uh, ja, hebben we gewoon een dagje opgenomen. En, uh, okay. en het weer paste ook heel goed, want het de ene keer uh, ging de zon het volgende moment, uh, plant het heel hard. Dus, yeah. uh, ik vat het nu maar goed samen ook. Ja, precies. Oké, okay, dus jullie hebben we alles uh, zelf opgenomen, ook de eerste clip. De eerste clip hebben we laten maken. Oh, die hebben jullie ja, laten we... maken. Wie, wie was daar verantwoordelijk voor? Want dat was ik nog vergeten te vragen. Ja, dat ontgot ik. Hij heet Ronald. Oké. Okay. Ja. Ja, ik ben even... ben even de naam kwijt. Maakt ook niet zo heel veel uit, maar degene die daar verantwoordelijk was, die luistert misschien ook, of dat niet? Ja, daarom was het ook genoeg dat het hier, het oh, nee, ik zo achternaam heb. Oh, Het dat zal je wel vergeven zijn hoor. Geen <laughs> probleem. Ja, in uh. ieder geval, uh, ja, we gaan er van genieten. En dan uh, zijn we voor een laatste maal bij jullie terug met nog wat slotvragen... en een, een korte toelichting op de muziek die uh, mij had uh, toegestuurd, uh, Yvette. Uh, die voor jullie van grote invloed zijn geweest. Daar sluiten we het uh, ja. Ja, tweede uur mee af. Uh, maar eerst hoor je dus het uh, mooie Through My Hands. Tot zo, blijf luisteren. gitaarsoloetje. Het laatste nummer van Lithium's debuut, langspeler Strangers Parade kwam dus zojuist bij het schitterende Through My Hands. En met dit slotstuk van het album eindigt langzaam, maar zeker ook ons interview met de zangeres Yvette Ophelia en toetsenist en componist Kees van Ooyen. Maar niet voordat ik afsluit met wat slotvragen. Allereerst zou ik graag willen weten wat uh, hoe jullie Strangers Parade in één zin zouden samenvatten. Oef. Ja, goede vraag. <laughs> Dat is wat die volgt mee vanavond. Nou, ik ben altijd heel lang voor stof, dus ik ben helemaal niet goed in samenvatten. Nee. Nou, hoe zou je hem omschrijven? Hoe zou, jij, hoe zou jij het samenvatten? Ja, ik nou, als een. Nou, die is ook een goede, ja. ja, de vraag wordt teruggekaatst naar mij. Nou, dat vind ik een goed. <lacht> nou, ik, ik ben aangenaam verrast. Ik sowieso zou ik hem um, omschrijven als een um, prachtig symfonisch um, uh, metal. Pareltje met uh, uh, progressieve invloeden. Vooral ja, dit laatste nummer vond ik echt geweldig. In één zin zou ik hem niet echt kunnen samenvatten, maar dit is mijn samenvatting in, uh, in wat grotere lijnen. Mag dat ook? Ja, dat is, uh, dat is ook goed. Oké, okay, nou, dankjewel. Gelukkig graag gedaan. Uh, nou ja, dan mijn slotvragen uiteraard. Uh, staan er momenteel optredens gepland uh, ter promotie van het album? En uh, zo ja, waar kan men jullie live bewonderen? En ik zag al een teaser op Facebook voorbij komen. Leuk. Maar die wil ik van jullie horen. Eind van de maand gaan we naar, de, naar onze zuiderburen. Naar de zuiderburen, ja. Leuk man. Samen met onze vrienden van uh, Dance with Dragons. Dat yes. is toch zeg maar bent, volgens, een bevriende band volgens ons. Met jezelfde genre. Mm -hmm. Ook oh, te hm. Ja. Dus uh, in Club Hell is dat op 29 november. Mm -hmm. En uh, eind, tot, uh, eind januari zijn we ook nog in Katwijk. In Katwijk. In de Scum? In de bof. Of in de, in de... In de box. In de box, oh, dat ken ik niet. Ja. Oké, okay. de kleine, kleine zaal ook neem ik aan. Ja, klopt. Oh. Ja, klopt. Ja, goed, ik maar, ja. maar we hopen dat er nog wat bij komt. Dus uh, ik zou zeggen, van, uh, hou onze socials in de gaten. De zeker website, weten. Dat uh, <laughs> gaan we ook zeker doen. En waar kunnen de, de luisteraars jullie muziek vinden of jullie volgen? Ja, we zijn op uh, Spotify. En ook uh, het album is ook te bestellen, uh, digitaal of fysiek uh, via Bandcamp. Oké. Okay. Dus doen, luisteraars. Ik, ik ga mijn exemplaar ook zeker bestellen. Uh, al heb ik hem hier ook natuurlijk. Maar uh, de echte versie natuurlijk. Ja, en zo is het makkelijk te onthouden op uh, www.initium.nl. Yes. Daar wordt, alles, uh, alles, uh, wordt ja. alles verwezen. Alles verwezen, yes. Nou, helemaal goed. Dank jullie wel. Uh, jullie uh, hebben tot slot uh, vijf nummers uitgekozen die jullie als uh, belangrijke invloeden zien. Ik weet niet of ik ze alle vijf ga redden vanavond. Maar dit betreft in ieder geval muziek van uh, Dream Theater, uh, My With uh, Within Temptation, Beyond the Black en uh, ja, de lokale helden The Gathering. Hoe moeilijk was het om uh, de, juist deze selectie te maken? Uh, ja. Helemaal niet moeilijk. Helemaal niet moeilijk, nee. Helemaal niet moeilijk, nee. Nou ja, Dream Theater sowieso, dat is, dat is denk ik een van mij geweest. Ja? Omdat uh, Dream Theater was voor mij wel een keerpunt. Ik kom zelf echt uit, die, uit de klassieke symfonische rock, zeg maar. Uh -huh. De jazz, jazz, dat soort. Ja. En Dream Theater was voor mij een keerpunt van, oh, het kan ook, uh, het kan ook harder. En het, kan, het kan, ook. Ja, kan ook op een metal manier. Mm -hmm. ja. En daar heb ik dan al mijn invloeden vandaan gehad. Ook, ook in deze band, zeg maar. Ja, Oké, okay. en van en, en jou, uh, Yvette? Ja, voor mij uh, spreekt vooral The Gathering eruit, want mm -hmm. uh, uh, dat was eigenlijk toen ik in jaren 15 of, of zo was, toen, toen had ik uh, Night and Birds van The Gathering. Mm -hmm. En uh, ja, daar ging ik meezingen en dat is echt een beetje hoe ik mijn liefde voor het zingen heb uh, ja, begonnen man. eigenlijk. Dat is dus wel stem. echt een heldin uh, voor mij. Uh. Ja, zeker <laughs> ook voor mij. Prachtige, prachtige stem heeft die vrouw, een van mijn favorieten ook, zeker. Ja. Um, zijn er specifieke elementen zoals zangstijl, sfeer, productie of songstructuur die jullie uit deze bands hebben meegenomen in jullie eigen werk? Nou ja, je zei het, uh, Gathering, uh, in, uh, Dream Theater, uh, wat betreft uh, de andere bands? Ja, Mirad, dat, dat kun jij denk ik weten stellen. Mm -hmm. Ja, Mira vind ik gewoon echt een hele toffe band, omdat ze op een hele unieke manier uh, metal combineren met... Uh... Ja, het zijn jongens uit Tunesië, mm -hmm. die hebben een beetje ja. dat Noord-Afrikaanse geluid, omdat je dat oosters... Uh, ja, dat ja, Gewoon erin. Het schurtje zit erin, uh -huh. maar het is wel gewoon echt metal en dat vind ik een hele toffe kondit. Ja, zeker. Ja, lekker een beetje power metal vind ik het toch ook wel, die kansen gaan. Ja, ja, maar dat moet je tegen iemand zeggen. Hebben wij dat uh, in Strangers' is de de title track, hebben we dat een beetje hebben we Ja, een beetje ja, ook. Oh, nee, nee. <laughs> <laughs> was niet te horen. Nee. En als je. En, uh, Sorry, vertel verder. Ja, even. En het, en met Wit Temptation, dat is, ja, daar worden we ook wel eens mee vergeleken. Dus we moeten schrijven ja, wat een soort band het ja, een beetje zelfs hun. Mm -hmm. Maar het is gewoon uh, natuurlijk ook een fantastische Nederlandse band. En uh, oh, ja. ja, ook zeker van invloed geweest ook. Ja. Ik heb ook voorheen daar wel uh, nummers van gecoverd en zo. Oké. Okay. Ja, prachtig. Ja. ja, zeker ook een geweldige band. En dan uh, missen we er nog één, hè. even kijken. Beyond the Black. Ja, Beyond the Blackness denk ik, uh, is denk ik een band die best wel met ons te vergelijken is. In de zin dat het ook uh, een combinatie is van symfonische metal, maar wel een beetje met een poppy randje. Dus lekker, uh, lekker catchy kleintjes mm -hmm. en uh, lekker meezingen. Ja. En dat is voor mij in ieder geval voor, voor, voor, wel, een, wel een invloed geweest. Oké, okay. helemaal goed. En als je Strange Parades naast deze, na deze invloeden legt, waar zie je dan dat Elithium echt een eigen identiteit heeft gevonden? Eh... Uh, ja, een combi van alles, denk ja, combi. ik. Ja. Maar oh. ik denk ook wel, ik, ik denk dat hè, de, die, die combinatie van symfonisch metal en dat progressieve, ik denk mm -hmm. dat we daarin wel een beetje een eigen geluid hebben. Ja. ja dat, dat, dat, dat, vorige keer dat we bij Club Hell waren, hoorden we dat ook wel terug. Ja, het, je werd aangekondigd als een soort van wit and taste, maar ik vind het wel fijn dat jullie echt hier een beetje je eigen, je eigen stijl ook geven. hebben door ja. de wat, wat progressievere elementen erin te hebben, zeg maar. Ja. ja. Nou, dat onderscheidt jullie inderdaad van de rest. Als de luisteraars straks deze vier of vijf tracks gaan horen... wat hoop je dan dat ze beter gaan begrijpen over in zelf? Wauw, wat een mooie vraag. Ja, <laughs> ik denk ze goed uit. <laughs> um, ik hoop dat als ze als deze muziek houden... dat ze dat, dat dan ook van onze muziek houden. Dat ze zien dat dat wel... Uh, ja, een beetje in hetzelfde... Categorie te plaatsen valt. Categorie valt of zo. Ja. Wat zou jij zeggen, Kees? Ja, ik vind dat ze dat uh, heel goed gezegd hebben. Ja, <laughs> mooi verwoord. Niks <laughs> meer aan toe te voegen. Niks meer aan toe. <laughs> nou, helemaal goed. Dan uh, bedank ik jullie onwijze voor dit interview... en jullie tijd vanavond. Ik vond het heel erg leuk om met jullie te praten. Graag gedaan. Je, jij ook ontzettend uh, bedankt... Uh, ja. voor, de, voor de gelegenheid en ja. dat ook wel. Dat je zoveel nieuws in ons gedraaid, dat is echt fantastisch. Ja, uh, heel yes, erg super graag gedaan uiteraard. Uh, ik spreek jullie uh, na afloop van het interview nog even. Ik, ga, uh, ik wens jullie heel veel succes natuurlijk met de verkoop van het album. Uh, de toekomst van de band natuurlijk. En jullie aankomende shows. En uh, hopelijk uh, tot snel bij een van deze optredens. Ja, dankjewel. Beste dan. Graag gedaan. Een hele dankjewel. fijne avond verder toegewenst. En nogmaals ontzettend bedankt. Geniet nog lekker van de resterende muziek. En, uh, yes. Tot slot. Bedankt. Hoi hoi. hoi. Fijne avond. We sluiten het gesprek met Elythium zoals gezegd af... met een blik op hun muzikale invloeden. De band koos vijf nummers die hen hebben gevormd... van de progmetal van Dream Theater... tot de symfonische kracht van de rhythm temptation en beyond the black. Samen laten ze goed horen waar Elythium zijn inspiratie vandaan haalt. Hier zijn deze invloedrijke tracks van Elythium non-stop in Play It Loud live. Dank aan Elythium voor dit mooie gesprek... en dank aan jullie luisteraars voor het intunen. Strangers Parade is nu uit. Check het op jullie favoriete platform. Koop het album bij een van hun shows... en blijf natuurlijk ook luisteren naar Play It Loud... Ik ga eruit met mijn laatste woorden, horns op en stay metal, mazzel.